De landing is volgens schema verlopen. Waarmee een uur geleden werd Kuipers, wat eerst weer te zien was, met een lach op zijn gezicht, werd in Space Expo in Noordwijk de champagne ontkeurkt. Daar werd de landing gevolgd door veel vrienden en familie van Kuipers. De astronaut is door prins Willem-Alexander en premier Rutte gefeliciteerd met zijn behouden terugkomst op aarde. Kuipers gaat later vandaag naar de Verenigde Staten waar hij de komende weken zal herstellen. Tenminste 10 mensen hebben een schadevergoeding gekregen na het ongeluk in het voetbalstadion van FC Twente. Volgens het ANP lopen de bedragen in sommige gevallen op tot 20.000 euro. De helft van de 23 schadeclaims zou inmiddels zijn afgehandeld. Bij het ongeluk in het stadion Goals-Veste, bijna een jaar geleden, kwamen twee bouwvakkers om het leven en raakten 16 mensen gewond. De website tekenradar.nl heeft veel reacties ontvangen van mensen met tekenbeten. 2000 mensen registreerden hun tekenbeten op de site en 600 mensen stuurden hun teken op naar het RIVM. Dat meldt het radioprogramma Vroege Vogels. De informatie die mensen geven wordt gebruikt om onderzoek te doen naar de ziekte van Lyme. De helft van de mensen kreeg een tekenbeten in het bos en 40% in de eigen achtertuin. In Liechtenstein wordt vandaag een referendum gehouden over de macht van het vorstenhuis. De aanvragers van de volksraadpleging willen de invloed van vorst Hans Adam II inperken. Adam heeft veel macht vergeleken met andere Europese vorsten. Zo kan hij een veto uitspreken over beslissingen van het parlement en de regering en volksvertegenwoordiging ontbinden.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 Muziek van Cerebro Mama Luba. En um, ja, je moet die clip moet je eigenlijk Even bekijken, dus zit je nu thuis achter de computer Of um, kom je zo meteen thuis Check die clip, het is um, Cerebro En Mama Luba. Ze uh, van uh, drie Russische meiden, die hebben ooit een keer meegedaan Met het uh, Songfestival in 2007 Weer de derde, niet met dit liedje Want dit liedje is dus helemaal nieuw dus de Russische versie, vond ik leuker, maar je hebt ook de Engelse versie. Lijkt er enorm op, een klein stukje daarvan. Mama lover, mama lover. Ja, ik zal hem een stukje doorspoelen. Zie je, right so, dit is Engels, wel met een Russisch accent, dat dan wel weer. Kijk hoor. Ja. ja Dit is al een Russische versie, dus het wordt nog wel een eentje denk ik. Cerebro en Mama Lover. En uh, check de clip. Want die vind ik heel erg leuk. Aldo, jongen, hoe gaat-ie? Ja, maar hij gaat uitstekend ja, Heb je vanochtend nog naar uh, André Kuipers gekeken Die veilig terug is op aarde Nou ik was blij dat ik vanochtend, vanochtend in mijn bed lag ja. <laughs> Toen hij terugkwam, lag, ging je slapen ja, Ik, ik, ik, slapen ik in de de de heb het ook thuis. niet gezien Maar ik heb gelukkig gelezen dat hij uh, veilig op aarde is teruggekeerd Nou dat is mooi Even wat nieuws van de afgelopen week doornemen Natuurlijk het bekendste Bert van Marwijk is opgestapt als uh, bondsguard van Nederland zelf. Wie zijn opvolger wordt is nog niet bekend Het wordt in ieder geval niet uh, Fredje Rutte want Fritje Rutte Die wordt trainer van Vitesse En je hebt natuurlijk grote kansen Als Boni straks weer weggaat En nog een paar spelen Buutner dat hij straks gewoon weer voor al die supporters staat Ik heb het ook niet zo gewild. Krijg je dat weer Wie wordt zijn opvolger denk je Van Van Marwijk Ik vind Rijkaard wel goede Het gaat om Rijkaard waarschijnlijk Gullit Gullit en Van Gaal Van Gaal Of Adriaanse Hoorde ik gisteren ook Oh ja Misschien Maar Adriaassen vind ik niet Vind ik niet Ik vind je gul het zou kunnen hoor, maar dan moet je ja. wel een goede assistente bij hebben die wel jo, verstand is voor voetbal. Heeft u van snel voetbal? Hoe nee, weet ik niet. Ja. Eén uh, A moraal. Een, of weet uh, geen of nou niet. Echt. Ja. <laughs> ik wil daar hem erin krijgen, maar verder. <laughs> oh, je weet hoe je hem erin krijgt. <laughs> Gewoon hard schoppen. Oh, okay. En uh, naar de Olympische Spelen. We Nederland ongeveer 175 sporters mee. En naar de Olympische Spelen van Londen 2012. Dat verwachten NOC, NSF de vorige keer in Peking telde het Nederlands team nog 242 sporters Maar softbal en honkbal zijn van het Olympische programma afgevoerd En ook, het, de, ook ons voetbal is ontbreken nu Gaat het denk je wat worden de Olympische Spelen? Ja, voor mij is het nooit wat gewonnen. Wat zijn eigenlijk de kanshebbers? Ik, heb, ik weet dat gisteren uh, volgens mij de 200 meter estafette of horde of zo, Die hebben goud gewonnen op het EK Dus dat is wel heel erg goed nieuws dus Even kijken, want uh, nou, je hebt natuurlijk de hockeysters, hè en de hockeyers die het altijd goed gewoon doen. Uh, wat hebben we nog meer? Nou, honkbal dus niet. Uh, even kijken hoor. Uh, Epke Zonderland natuurlijk. Het ja, turn op de rekstok. Henk Grol, judo. Marianne Vos het wielrennen. Uh, het zwemmen natuurlijk. Ranomi, Kroma Dojo. Het zeilen. De zeilen, ja. Nederland estafette estafetteploeg. Dat is de voor de vrouwen. Femke Heemskerk. Uh, ze verwachten baanwielrennen. Teun Mul dat hij het goed gaat doen. Judo. Dex Elmond. Edith Bos. Nou, Ma Bas Verwijlen voor het schermen. Fem Femke Heemskerk. Leuk. Dus wie ik weet dacht uh, dat uh, trouwens? Uh, Ankie uh, ook mee zou doen. Ankie doet ook mee ja. Ja ik weet zo. niet. Ze gaan nog steeds met hetzelfde paard hè. Bonf nee niet bonfire Maar. Ja jij lang niet meer. Calimero. Calimero. Calimero. Salimero. Tj niet eerlijk, <laughs> ook, en ik weer klein. <laughs> Dat is Calimero, ja. Ja, wie weet hoor, er nog. hoor. Weet je het? Ja, misschien een oud verhaal, maar... Volgens mij als je heel veel paard rijdt, ga je ook op een paard lijken. Ja, ik vind het Vind je dat te niet? Te Zij, hij heeft echt zo'n zo zo mond voor een, voor een paard, zeg maar. Ja, ik denk dat ze misschien voordelen bij een paard hoe, hoe dat beugeltje erin moet houden. Ja, precies. Dan gaat het ja, de, jaar de hele mond van me. Alle pubers moeten vanaf volgend jaar op gesprek bij een arts of verpleegkundige. Bij dat gesprek wil minister Schippers de gezondheid van de jeugd verbeteren. En overgewicht tegengaan. Verder krijgen alle leerlingen vanaf een veertien in het consult informatie over gezond eten, veilig vrije alcohol en drugs. De vakman dreigt te verdwijnen uit Nederland. De komende jaren gaan 226.000 bouwvakkers, loodgieters, bakkers en scholingsspecialisten met pensioen. Of zij allemaal worden vervangen door jonge opvolgers is zeer de vraag. Omdat de jeugd liever niet met de handen werkt, blijkt het onderzoek. het hoofd. Uh, bedrijfschap, ambachten luid de noodklok, want vakmensen zijn je pas als ze er niet meer zijn. Dat denk ik ook, ja. Jij bent, uh, jij bent vakman, jij bent loodgieter. Ja, ik ben dat leren, maar ik Ja, oké, okay, maar, maar jij het. wordt het. Maar ja. merk je, merk je dat, uh, daar wat van? Nou ja, ik merk wel dat, dat, dat de, de, de, mijn klas zeg maar, waar ik zit wel, wel kleiner wordt steeds. Elke ja, keer okay. gaan er toch mensen die er steeds toch mee stoppen. Want hier staat: uh, de komende jaren gaan 226.000 bouwvakkers, loodgieters, bakkers en schoonheidsspecialisten met pensioen. Dus er moeten er ook weer een nieuwe bij komen. En dat ben jij dan. Ja. Maar is het dan zo dat, um, <lacht> dat er gewoon weinig werk is? Of het kan zo zijn dat de, de mensen van nu gewoon eerder met bijvoorbeeld een computer willen werken, dus meer nou, in de kantoorjes. Het, het is nou meer de. Tenminste, uh, dat, dus dat merk ik dan. Ik werk bij een groot bedrijf. We uh, zijn uh, deze week al uh, negenmaal ontslagen. maar uh, het is, uh, uh, ja, de concurrentie van, van de zzpers zeg maar is heel hoog. Want die doen een klusje, een badkamer voor 100, 200 euro minder. Ja. En dan uh, daar gaat het met naartoe. En het is toch veel, veel mensen die in, bij een groot bedrijf zitten, die op een 30ste, 40ste gaan ze voor zelf beginnen. Wordt ze zzp'er en ja. wordt dat... En dat is natuurlijk hard werk hoor. Ja. Zzp'er ben je gewoon 24 uur per dag, ja. 7 dagen per Mijn, week. maar je verdient er wel lekker mee. Dat is wel zo. Ja, dat kan ik wel zeggen. We gaan even kijken naar vandaag in het verleden. De historische kalender met vandaag in 1979. Het was uh, revolutionair. revolutionair. Huh? Iedereen dacht, zo, dit is te gek. Sony presenteert namelijk de nieuwste elektronische speeltje. Namelijk The Walkman. Vandaag dus in 1979. Van zie twee handen omhoog gaan. Die weten natuurlijk hoe dat, uh, hoe dat zat. En voor de freaks, misschien weten jullie dat het gaat om het model TPS L2. Ja, ja, nou, oké. Okay. het? gaat okay. leuk. Met vandaag in 1991 het eerste telefoongesprek via een gsm-netwerk vindt plaats. En in 1992 zou Nokia zijn eerste gsm-telefoon op de markt brengen. De Nokia 1011. Die Nokia's zijn wel goede telefoons. Ja, zijn, die zijn ijzersterk. Die zijn echt ijzersterk. En met vandaag in 2008. Ja, um, dat was de dag dat uh, in de horeca het rookverbod inging. Nou, op dit moment mag je nog wel roken buiten natuurlijk, in een aparte afgesloten ruimte. Het verbod was uh, bedoeld om het bedienende personeel te beschermen. Het wordt volgens mij ook nog echt bij, bijna nergens nageleefd nee, hè. Nee, bijna niet meer. Maar uh, trouwens die Walkman, is dat nou met cd-spel of met een cassettebandje? Um, cassette, cassette Cassette, cassette hè? Ja, ja, ja oh. Jezus, oh, cool. Ja, sorry, ik kom niet uit die tijd <laughs> <laughs> 79 cassette Wauw, Jezus het. Ja. Met vandaag als jarige onder andere de knappe Pamela Anderson Ook uit 1979, toen was ze nog echt knap Patrick Kluivert en John Farnham Dit is The Voice, you're the voice Wat een goed liedje zegt. De nieuwe van Quincy. Hier bij CFM Zandvoort. Samen zijn. Zometeen nemen we wat uh, regio-nieuws door. En um, ja, uh, vreemd verhaal. Het uh, ging over een naakte man die was uh, aangetroffen in het bed. Gewoon in een vreemd bed. En mensen hebben geklaagd. Nou, daar is zometeen meer informatie over. Vanavond natuurlijk um, de finale van uh, de, uh, de Europese kampioenschap. Hè? Ja. Wat denk Spanje, je van? Italië. Voor wie ben je? Uh, voor wie ben ik? Voor wie ben ik? Ja. Moeilijke vraag maar ik denk dat Nee, is vind... heel makkelijk Spanje of Italië Nou ja, ik vind het ik vind allebei eigenlijk niet Ja Ik vind het allebei niet Ik ben eigenlijk voor allebei niet, zeg maar <laughs> Maar dan gun ik het Italië denk ik eerder dan Spanje Ja, ja ik ben voor de Italianen, joh ik ben half Italiaans natuurlijk, Nicola. Ik ja. kan achternaam dan ja, voor de rest. Ben ik 100% Hollands. Uh, mijn voornaam is Italiaans. Ja, is het zo? Dan gaan we gewoon voor Italië zijn. Het ja. is een geweldig team. Ja, Ik, en, ik hoorde gisteren al dat uh, Albert Jan en Rob een wedstrijd hebben. We gaan met een biertje. Ja, ja, ja. ja. Nou, weet je, het is als Spanje gaat tikken. Dan kan je weten stoppen, want dan kom je niet aan de bal. Nee. Dan moet je gewoon met, uh, net zoals Chelsea weet je wel, met uh, allemaal mannen achterin gaan hangen. En uh, hopen op penalties. Ja. Dan heb je Pirlo die weer een panenka zet. En dan heb je misschien een kans. Een balladelly. Dus. Uh, Spierlatin. Ja, mooi hè? Balotelli, mooie figuur. Hé, hey, zometeen is het regenhuis En stel je voor. Het is heerlijk weer. Ja. Je loopt door de duinen met je grote liefde. De zon schijnt. Je hoort de meeuwen, de golven van de zee. Je kijkt je liefde in de ogen. Strilt zachtjes door het haar. Zo mooi. Zo zacht. En op de achtergrond hoor je de IJsley Brothers. En dan is dit het moment dat het gaat gebeuren. En nog in die droom, hij was prachtig hè Tijd om uit die droom te komen I'm sorry. Van Z met Double Day Stars Come Out in de Tim Mason remix. Zondag in Kennemerland Je blijft op de hoogte! Je blijft op de hoogte. En we gaan even wat regenuws doornemen. Wat is er gebeurd in Zandvoort en omgeving? Tijdens een surveillance in de Haltestraat in Zandvoort zag de politie afgelopen donderdagnacht een man uit Heergewaard zwalkend over de stoep naar een auto toe lopen De man startte de auto en reed weg. Hij werd direct aan de kant gezet door de politie. De man zei dat hij direct naar het ziekenhuis moest, omdat hij was gevallen en hier een hoofdwond een hoofd had. Hij is meegenomen naar het bureau, waar later ook ambulancepersoneel kwam om hem te controleren en de, en de wond te verzorgen. Ook werd er een ademanalyse test gedaan, waarop bleek dat de man zwaar onder invloed van alcohol verkeerde. Het rijbeest van de man werd direct ingevoerd tegen hem in proces Hij vormen. reed in een MG, toch? <lacht> <lacht> <lacht> en... Uh... <lacht> En, ja, een vreemd verhaal uit ons dorp Vorige week vrijdagavond werd de hulp van de politie ingeroepen Door bewoners van de Mariestraat Die een vreemde man in bed aantroffen De man lag uh, zonder toestemming in een van hun bedden En hij was ook nog eens naakt de man gaf geen gehoor aan bewoners en aan de politie Aanhouding vond daar een plaats onder enige geweld Geboeid werd en meegenomen naar het bureau Omdat hij verschillende talen door elkaar sprak En een legitimatiebewijs ontbrak Is de vreemdelijke politie ingeschakeld is het Schap, Ook John, apart Heb jij wat uit te leggen of niet? <laughs> maar stel nee? je voor dat je thuis komt En, en er ligt gewoon iemand in je nest Nou ik ken er wel een leuk verhaal over Bij, uh, vri bij vrienden van mij Die waren op vakantie een keer in uh, Mallorca ja? En ze wordt soms ochtends wakker Ligt ineens een Russische man dronken naast hun en hij was gewoon de verkeerde kamer, hotelkamer ingelopen <laughs> en hij werd wakker en dan denk ik, wat is dit? Hij schrok zich dood. Nou, dood. Maak je ook, zoiets maak je maar één keer mee. Ja. Maar, uh. maar je schrikt je natuurlijk de plek. Ja, je weet ook niet wat je moet doen. Je, je nee. staat helemaal... In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een onbekende man ingebroken bij een horeca-gelegenheid aan het strand in Zandvoort. Hij nam flessen drank mee, een jas en een laptop. De politie onderzoekt de zaak. En vrijdag 29 juni vindt de start plaats van een proef met cameratoezicht in het centrum van Zandvoort van het KLPD in samenwerking met het politiekorps Kennemerland. Het KLPD was op zoek naar de gemeente waar, uh, waar deze proef kon worden uitgevoerd en de keuze is op Zandvoort gevallen. Middels deze proef kan de gemeente, en, uh, de gemeente Zandvoort en de politie ervaring opdoen met camera toezicht. Het komende half jaar hangen er vijf camera's in het centrum van Zandvoort. Op deze wijze wordt, eh, wordt gemeten in hoeverre deze opstelling bijdraagt aan de publieke veiligheid. Eind 2012 wordt de proef geëvalue geëvalueerd. En uh, zelfs in de studio hebben we er eens een geplaatst. En die kan je bekijken via www.zfnzandvoort.nl Slash cam ZFM Westkust weerbericht Vandaag vooral periode met zon, matig op het strand, vrij krachtige zuidwestenwind, maximaal temperatuur in Zandvoort 17 graden. Morgen eerst zon, in de middag zon en sluierbewolking, matig zuidelijke wind, maximaal temperatuur in Zandvoort is 20 graden. Zomer of winter, altijd weer ZFM. Oh! Yeah, that's it, that's it, that's it That's a that's it, that's it, mm that's it, that's it, baby Hey, -hmm. on. your mama gonna say? She finally made your part like this guy I'm saying, I'm on, go in the garden? I'm saying, I'm on go dance on the moon I'm go mom, in the goddamn Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go dancing in the anyone wanna go dance up on the roof? anyone wanna go dancing in the anyone Does anyone wanna go dancing in the again? Does anyone wanna go dancing on the Does anyone wanna go dancing in the again? Does anyone wanna go dancing on the roof? Come on, come on get it on! Does anyone wanna go dancing in the again? in the garden. Does anyone want dance? Ooh, doo bottle doo doo doo. So the don't do do do I'm Nou, hier komen we dus de zondagmiddag wel door. Roof Garden, El Giro op ZFM. En hier is Kelly Clarkson. Oh, don't hook up Kelly Clarkson en steeds meer Nederlanders verdienen goed dankzij hun zelfgemaakte filmpjes op YouTube vorig jaar verdubbelde het aantal Nederlanders dat meer dan 8000 euro verdiende door het met YouTube afspraken te maken over het delen van advertentie inkomsten, filmpjes van de Nederlandse bodem zijn ook graag gezien in het buitenland, 4 op de 5 views komt van buiten onze landgrenzen. Het is dus gewoon een ideale, uh, ideale, je zou maar je geld kunnen verdienen met YouTube-filmpjes. Ja. Nou, gewoon mooi nieuws toch? Goed nieuws. Ja, maar wat ja. zit je er dan op, hè? Dat, uh... Ja, ik denk als je een liedje net als we uh, mensen op de dumper zetten. Ja. je uh, liedje bijvoorbeeld van, uh, uh, van die, die dikke jongen bijvoorbeeld die gitaar, die uh, um, sexy in de Noy. ja, ja, ja, ja, zoiets. zoiets dat is origineel. En ken je dat kleine ventje die uh, Katy Perry zingt en uh, 50 Cent? Nee, nee, Een heel groot hoofd heeft hij. Nou, die is dus ook heel erg bekend, maar dat is dan weer een Amerikaan. Een tegenvaller van lief liefhebbers van broccoli. De prijs van deze groente schiet omhoog en komt door de koele voorjaar. Bovendien zijn veel broccoli struiken opgegeten door dieren. Voornamelijk ganzen. Een kilo broccoli kost in de winkel volgens de krant 2,69 euro. En dat is dubbel zo duur als vorig jaar in oh. de leeftijd. Over een gepichte. Zondag. Oh ah, broccoli wordt duurder. Hè? Nog een goed teken op geen, no, geen groenten te eten. Ja. En ons drink, drink, drinkwater is ook in gevaar. Het schoonhouden van het grondwater wordt steeds duurder. Waardoor de betaalbaarheid van het water uit de kraan in het geding is. Het wordt volgens de waterbedrijven steeds drukker onder de grond. Waarbij de kans op schade aan wateringsgebieden en leidingen toeneemt. In Nederland wordt jaarlijks ruim 1200 miljard liter drinkwater gebruikt. Ja, maar ja, dat wordt ook uh, met douchen en, en een bad en... Uh... Wasmachine, afwasmachine. Nou ja, en ik las ook weer, misschien heb ik hem hierbij staan. Een bericht, um, even kijken hoor. Ik denk het niet. Nou ja, er uh, worden heel veel flesjes water worden verkocht hè, en in, de, in winkels. en ja. uh, Dat zijn dat heel goed te zijn omdat er heel veel mineralen. Maar iets van 70% van al die flesjes zitten gewoon minder mineralen in. En het is gewoon minder gezond dan uit de kraan. Dat we daar wel mee adverteren Dat is, laatste, dat is vorige week ook bekendgemaakt nou zijn Er zijn een aantal merken die, die dus wel wat betrouwbaarder zijn Maar er zijn ook bijvoorbeeld uh, waterflesjes Van bijvoorbeeld de Aldi of de Lidl Die zo goedkoop merk, zijn Dat je gewoon beter uit de kra kraan kan drinken nou, omdat het, uh, Er zit zelfs een of ander um, Wat was het ook? In? Een of ander spul in kalkers af het floor een beetje. Zo dergelijks. Maar dat, dat is, schijnt zo slecht te zijn voor zwangere vrouwen, kinderen en, en bejaarden, dat je dat gewoon eerst moet koken. Okay. Maar ja, dat zegt ze er weer niet bij. Nee, maar ja, hier bijvoorbeeld Spa en Show Fontaine. Die zijn allemaal uit ja, de ronde. Ja, dat zo. is wat luxer. En, uh, dat en dat, echt, uh, ja, maar daar dat ik wel voor. Ja. Zanger en liedschrijver Pierre Cartner krijgt weer de Songfest Songfestival Kribos. Drie jaar na de de kabelen met Cineke denk Cartner het songfestival te kunnen redden met een ballade waar hij nog een krachtige zangeres bij zoekt. In Europa kent mijn sound. Kijk naar een eerdere hits als Het Kafetje Aldus Cartner. Die Pierre die heeft toch een beetje hoog in zijn bol, hè? Waar komen jullie toch van? Ja. Dan? En aan het kleine café, café aan de haven. Dat is bekend natuurlijk. Maar dat schijnt er ook een hit te zijn in het buitenland. Maar bedankt, is Pierre Carter niet diegene die Sineke naar het Zonfestival heeft gestuurd? Volgens nou mij wel toch? Ja. Nou, dan gaat het toch niet werken? Nee. ZFM, tekst TV, op kanaal 45. FM Ah, dat geeft me toch een uh, vrolijk gevoel. Ik kijk terug naar Pinkpop 2012, Bruce Springsteen. En dit was zijn uh, laatste liedje op, uh, op dat festival. Tent Avenue, Freeze Out. Zometeen uh, tweede uur zondag in Kennemerland. Met onder andere Earthwind Wind and Fire. En dit is de nieuwe van Guus Meewes. Dit is Vrienden. Ik bel precies op het juiste moment. Je bent toevallig alleen. Blijkt maar weer eens zo goed ik je ken, ach vriend.